Ik moet natuurlijk mijn bril opdoen, maar oh, dan heb je hier een rooi lampje. Het schijnt een rooi lampje te zijn, dus waarschijnlijk zal hij het doen, hopelijk. Uh, dat zet ik dan ook weer online, maar dan heb je straks een podcast. Dan kun je het weer terug horen, dat hele verhaal. Dus dan kun je zelf zien of luisteren wat heeft hij allemaal verteld Als ik dan vervolgens onder die presentatie van slideshare doe, nou die je hier een stukje van ziet, dan komt er straks ook een mooie dingetje bij te staan hieronder van. Uh, dat er een mp3'tje onder zit, geluid onder zit. Dan kun je dat ook mee laten lopen met die slides. Moeilijk? Helemaal niet. Moet je er technisch voor zijn? Helemaal niet. Want hier staat het levende voorbeeld van iemand die totaal niet technisch is. Je dus zal zo wel zien wat ik allemaal gedaan heb. Even kijken of ik de presentatie. Hans Westerm, dus, nieuwe mediaspecialist en blogger. Bij de HAN. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En ik ben daar nieuwe media specialist blogger. Dus ik mag de hele dag dit soort werk doen. Dat is natuurlijk fantastisch. Om allemaal met camera's daar rond te mogen lopen. En te mogen twitteren en zo. En, en videoopnames te mogen maken en foto's. en... Ja, dat doe ik 40 uur in de week. Dus ik ben een van de misschien wel weinige edu-bloggers die het gewoon als werk heeft. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Het ook meteen misschien wel aan waar je als organisatie misschien ook wel naartoe zou kunnen groeien. door iemand die daar heel veel zin in heeft, passie voor heeft, dat wordt ze me nog vaak horen noemen, iemand die daar passie voor heeft, dat gewoon te laten doen. Ik doe dit al langer overigens. Ik heb dat eerst ook bij TULIP gedaan, TULIP computers. En nou doe ik dat bij de hand. Dat is mijn weblog, hansonexperience.com. Daar zit het woordje hand in. Ik zeg, Goh, dat is toevallig. Dat is heel toevallig, want hij bestaat al vijf jaar, dus kennelijk zat dat daar al in opgesloten dat ik bij de hand nog iets zou gaan doen. Maar er zit ook in, hands-on, Hands on experience. Er zit ook het woordje experience in, belevenis, beleving, ervaring. Ja, want daar nou, die tijd kom ik een beetje, daar zal ik ook nog wel wat over gaan vertellen. En dat is dan, daar kun je dus alles weer op terugvinden. Kijk kijken of de toverdoos werkt. Nou, waar gaan we het over hebben? Over wie ben ik? Ja, daar ben ik ondertussen al aan het doen natuurlijk. We gaan het wat over trends hebben. Wat is dat nou, dat podcast en videopodcast zo? Moet ik me dat bevoorstellen. Wat voorbeelden. En dan gaan we ook nog wat, ik ga er straks gewoon live in proberen te maken. Ik heb al een configuratie staan op dat tafeltje. Eh, geweldig. Ik heb er ook nog wat spulletjes liggen. En dan gaan we maar eens kijken of dat het werkt. Dan moet je ook niet bang zijn of raar of dat kijkers niet werkt. Ik ben dat gewend. Bij Nieuwe Media is dat nog eenmaal zo. Internet kan eruit liggen. Twitter kan het niet doen. kom je in één keer die replies niet meer tegen in Twitter. Bijvoorbeeld. Is je huispagina omgort? Dat is allemaal niet erg. Dus Gebeurt dat? Helemaal niet erg. Ik ga gewoon door met mijn verhaal. Want verhaal heb ik genoeg. En wat heb je nodig voor dit hele spel? Nou, wie ben ik? Hier staat zo'n beetje een, een woordenwolk, een techcloud. Zie je ook meteen een beetje nieuwe media achter iets, Tercloud. Waarin je kunt zien van ja wat heeft die knap dan allemaal gedaan. Je ziet de pedagogische academie staan, waarschijnlijk is dat mijn opleiding geweest. Een lerarenopleiding heb ik gedaan. Ik heb negen jaar in het onderwijs gewerkt. Op de LTS, toen heette dat nog zo. En vanaf de LTS ben ik als leraar ben ik bij, als trainer bij Tulip computers begonnen. Daar heb ik 19 jaar gewerkt. Daar zie je ook een aantal uh, termen voor staan, trainer, training manager, business unit manager, zelfs directeur. Ik heb een, uh, een, een BV opgezet voor Tulip, de opleidingstak van Tulip, New Level heette dat. En uh, toen ben ik als trendwatcher aan de slag gegaan met Tulip. En als je naar trends kijkt, ja, dan ben je natuurlijk heel snel al bezig om te kijken naar wat nieuwe media. Kom je vanzelf, als je antennes goed staan, kom je daarin terecht. En toen ben ik eigenlijk met nieuwe media. Aan de slag gegaan als trendwatcher bij Tulip. En toen was Tulip eigenlijk een van de eerste corporate ja, bedrijven die is een corporate blogger in dienst had. Dat deed ik daar ook 40 uur in de week. Dat is corporate blogger. He, dat dan geeft ook al meteen een beetje aan van ja, waarom moet je nou eigenlijk allemaal nieuwe media doen. Kennelijk vond Tulip dat belangrijk. Kennelijk vindt de hand dat nu ook belangrijk. Daar komen we nog wel uitgebreid op terug. Nou, hier zie je ook zo'n mooie woordenwolk. Links, dat is van mijn blog. Van mijn weblog. Weer, waar schrijf ik dan allemaal over? Waar gaat het allemaal over op die weblog? Ja, er staan ongeveer 2800 weblogpostings op, weblogberichten. Nou, die gaan dan kennelijk over dit soort zaken. Ja, je ziet er CBT met 2007 nog terug staan. En Carnaval zie je er ook tussen staan. Ja, blog ik ook over? Ja, klopt. Loopzakelijk en privé dus door elkaar? Ja, wel degelijk. Er is geen verschil. Moet je dus altijd heel formeel met nieuwe media aan de slag? Nee, wel degelijk niet. Vooral niet, zou ik zeggen. Het moet juist uh, informeel zijn. Vandaar dat ik me ook een beetje ongemakkelijk voel in deze setting hier zo. Een beetje formeel zo, hè. Zitten hier toch allemaal zo mooi uh, in zo'n theateropstelling, terwijl ik veel liever heb van jongens, komt kom eromheen omheen staan hier en kijk even mee. Maar goed, het is zo. Rechts onderin zie je de woordenwolven van de foto's staan. Alle foto's die ik maak, voor de hand is ook heel veel, die gaan flikker in. Ook in zo'n gratis fotodienst. Bracht je naam, kan er ook niks aan doen. Ook in zo'n gratis stoel, alles wat ik hier laat zien en vertel is bijna allemaal gratis. Als het niet is, dan vertel ik het er wel bij. Het is allemaal gratis spul. En dan gaan die, die, die, die, die uh, foto's die worden dan ook weer getagd door mij. Heel belangrijk dus taggen. Die gaan dan kennelijk daarover. Hogeschool van Arnhem Nijmegen wordt steeds groter, ja logisch. Daar ben ik nou natuurlijk het, het meeste mee bezig. Maar jullie zie je er onderaan ook wel uh, behoorlijk uh, groot staan. En rechtsboven is de woordenwolf van mijn uh, online archief. Delicious. Dan sla ik dus alle artikelen die ik vind, die ik lees, online, pdf's, whatever, interessante sites, sla ik daarin op, zodat ik ze zelf terug kan vinden. Dat is het grootste probleem. Maar ook dat je ze kunt delen met anderen. Heel grappig, om jouw artikel wat je gelezen hebt, hoeft niet van jou te zijn, kan van jou zijn, mooi artikel geschreven, heb ik gelezen. Als ik dat dan in Delicious opsla, zo'n online archief, dan ontstaat zich dan vanzelf weer een community om dat artikel heen. Dan heb er in één keer 56 man dat artikel gelezen. En dan kun je elkaar weer opsporen, want je ziet wie dat gelezen heeft. Kun je weer connectie meeleggen, hé, hey, ben je er ook in geïnteresseerd in dat artikel? Ik ook. Hé, hey, kunnen wij dan eens? Nou, dan begint het spel weer. Community, community, community. Ja. De functie van de Tag Cloud is één, uh, makkelijke vindbaarheid en zoekbaarheid. Te, te genereren, want mensen kunnen erop klikken en krijgen dan relevante content, dus zoekmechanismen. Twee is om een netwerk te kunnen bouwen, een community, vindbaarheid te krijgen binnen Google, want Google indexeert dat ook weer. En dan staat er dadelijk hansonxpires.com slash tag slash zorg 2.0 Dus zo kun jij dus je eigen uh, zaken kun jij zo onder de aandacht brengen want het is natuurlijk heel veel ruis op het internet. En je wilt natuurlijk wel gevonden worden en dan ook wel relevant gevonden worden. En een tag-cloud zorgt ervoor dat dat relevant is. Want als jij iets over de hand wil weten, klik je op die tag-hand. Dan weet je dat je het goede hebt. En niet dat jij honderdduizenden hits hebt. waar je zegt: ja, hier moet ook ergens hand tussen staan. Zeg, puur. Dus het is een, een, een volksonomie Zoals ze dat noemen Een, een, een volksonomie is dus een, een, een zinvolle betekenis geven Aan informatie Het vinden van informatie Nou de hand doet dit eigenlijk allemaal Of dat doe ik eigenlijk Daar ben ik al mee bezig Ik zie ook allemaal weer nieuwe media dingen staan Allemaal gratis Dit gebruik ik allemaal Om te communiceren Om te connecten Om te sharen ...te delen, community te bouwen. Dus is er een examen, een diploma uitreiking ...dan ben ik er met mijn foto's... Teilen, met mijn camera... ...ik maak er foto's van, ik maak er een, een video-opname van... ...ik interview wat mensen, ik zet het online... ...met die dingen. Ik zorg dat die dingen ook met elkaar samenwerken. Dus als ik in Twitter iets intik... ...komt het automatisch ook in mijn huis terecht. Als ik een presentatie online zet... ...een slideshack, komt het ook in LinkedIn terecht... ...in mijn Facebook... Overal komt het in terecht, want niet iedereen gebruikt dezelfde community, niet iedereen zit in hetzelfde. Dus je moet ook zorgen dat je content verspreidt en naar elkaar verbindt en dan kun je met die uh, middelen kun je dat perfect doen. En dan kun je natuurlijk ook perfect doen met zo'n tag-cloud, want de tag Han of Sol 2.0, die laten al die content zien. Namelijk vanuit je foto's, vanuit je video's. vanuit je blogposts, vanuit je twitter stream, vanuit je hives. Komt alles bij elkaar. Heel zinvol. Nou, hand, waarom doet de hand dat nou eigenlijk? Handtechniek, want ik zit bij de faculteit techniek. Ja, die willen de dialoog met de doelgroep voeren. En die doelgroep, dat kan natuurlijk zijn interne medewerkers. aankomende studenten, studenten die er nu zitten, ouders, leveranciers, kennispartners, noem maar op. Met al die mensen willen zij op een andere manier in contact komen. En dan ook nog relevante content en dynamisch. Dus niet alleen maar een statische website. Een tekst waarvan je vervolgens gauw weggelicht Lab tekst. Nee, een filmpje. Kort. Foto's. Fotoset. Een slideshare presentatie. Allemaal relevant, want jij vindt dat. Ik push dat naar jou, jij haalt, het. jij haalt het op en je zoekt op die term en komt dan civiele, civiele ingenieur, civiele techniek, bouwkunde, tik je in. En dan kom jij dus die filmpjes tegen en dan kom jij die foto's tegen en dan kun je in de keuken kijken. En dan vinden mensen fijn, dus, hey, dat is een leraar van de hand, oh, zo ziet er het lokaal uit, hey, die knap is in Zuid-Afrika geweest op stage, wow zeg gaaf, hey, die bouwt uh, drijvende chalets bij uh, hoe het? het Groene Eiland, de Goudse Ham. Wow, dat doen ze daar ook. Dus je krijgt een beeld van wat daar gebeurt bij de ham. En je merkt, het werkt. Ik sta er elke keer weer verteld van, ik weet dat het zo werkt, maar ik sta er toch weer verteld van dat het echt werkt. Maar na vier maanden, toen maakte ik een overzichtje, en toen zag ik dus dat er 164.000 mensen in vier maanden tijd 164.000 mensen op handgerelateerde content hebben geklikt en mee bezig zijn geweest foto's bekeken video's bekeken, presentaties bekeken noem maar op, al die dingen bij elkaar 164.000 mensen relevante content geen reclame, juist niet relevant dynamisch, interactief dialoog opbouwend, communicerend en dat is nou wat, dat zijn dus 165.000 mensen die anders niet had gehad die aan je voorbij waren gegaan. Wellicht, waarschijnlijk. Trends. Heel belangrijk. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste wat je van vandaag mee zou moeten krijgen. zodat ik dat een beetje over de bühne kan krijgen. Is dat het helemaal niet gaat over die techniek. Het gaat helemaal niet over die microfoon en dit spul. En dat dingetje wat ik hier heb zitten en zo. En de twitters. Het gaat om mensen. En er zijn nu een aantal duurzame veranderingen gaande met mensen. En als mensen veranderen, daarom komen al die dingetjes. We gaan niet huizen omdat huis uitgevonden wordt. We gaan niet twitteren omdat twitter uitgevonden wordt. Nee, andersom. Wij willen iets bij mensen. Wij zijn aan het veranderen. Dat geeft ook die turbulentie op allerlei vlakken. En dan zie je hier een aantal dingen staan, die ga ik niet allemaal behandelen, want dat zou een college apart zijn. Daar zou je prachtige dingen over kunnen vertellen, maar het komt allemaal wel een beetje op hetzelfde neer. En een belangrijke is wel uh, uh, die communicatieve zelfsturing, die er eigenlijk eens in staat. Ik zal eens even een aanwijsstok erbij pakken. Volgens mij heb ik die ook nog. Even zoeken. Deze is N. Dat is beter. Doe dat ook iets? Ja. Van sociale regelgeving naar communicatieve zelfsturing. Arnold Cornelis is een bekende filosoof. Hij heeft een boek geschreven, Logica van het gevoel. Als je dat boek leest, de hele pil, dan moet je echt verteren. Ik heb het nog niet uit, maar het groeit met je mee. Je groeit zelf daarin, in dat verhaal. Die heeft het over communicatieve zelfsturing en sociale regelgeving. En we zitten eigenlijk in deze tussentijd. Herman Wijfels heeft het ons ooit uitgelegd met een prachtige metafoor. Die eigenlijk heel simpel te begrijpen is. Die zegt: Wij komen uit het stoplichten tijdperk. En we komen terecht in het rotonde tijdperk. Eerst verzonnen we allerlei regeltjes, systemen, hiërarchie, wetten, afspraken. Stoplichten brood. Rij in ieder geval niet tegen elkaar aan. Zo. Maar nu staan we voor zo'n rood stoplicht, en dan sta je te wachten, of komt hier helemaal geen man aan? Kan, er, kan ik niet ergens op een knop duwen dat je op groen springt of zo? En wat wordt er dan verzonnen? Een rotonde. Kijk maar om je heen, stoplichten eruit, rotondes erin. In eerste instantie denk je, dat wordt chaos. Nee, doorstroming wordt nog beter ook nog. Het is wel in de zelfsturing. Jij komt aangereden en bepaald zelf, ga ik daar nou die rotonde op? Ook nog in communicatie, even afstemmen. En dan ga je. Hop. Communicatieve zelfsturing. Ondertussen wordt ook nog een informeel een nieuw regeltje geïntroduceerd. Namelijk links heeft voorrang. Boeps, hoef je op geen examen te leren. En dat is ook meteen wat er gaande is. Wij komen dus terecht uit, of wij komen vandaan uit het stoppelijkte tijdperk waarin andere regels voor ons verzinnen waarvan we zeggen: ja, hallo. We willen nou zelf meer betekenen het heeft alles te maken het zijn dezelfde voorbeelden met dit fenomeen die ene man die die tank hield op het Plein. die mensen die in de Oekarine in de sneeuw in een tentje gingen zitten net zo lang tot het, meneer Wiebre hetzelfde fenomeen waarin iemand met zijn hamertje tik de beleidsmuur muur aan gort ging slaan Majaha. ha werkt niet. Nee, in de verkeerde tijd werkt het niet, maar in deze tijd wel. Allemaal hetzelfde. Mensen willen er toe doen. Mensen hebben een stem. Die willen gehoord worden. Referendum. Mooi voorbeeld. Wij mogen meepraten. Over nieuwe wetten. Dan moet je het niet op de verkeerde manier doen. Zoals Salme deed. Maar zei, ja, beste Nederlandse bevolking, praat mee over de EU. Het is referendum. Vervolgens zei hij net te vaak, een keer wacht. Ja, we weten al wat het antwoord is. U zegt dus snel ja. Wat doet de Nederlandse bevolking en masse? Precies, nee. Afgesproken met elkaar? Nee. Onderstroom. En die onderstroom die moet je aanvoelen. Maar daar zitten we in. En die onderstroom... En die onderstroom die popt nou allemaal naar boven toe. Die botst allemaal tegen gevestigde orde aan. Tegen regels aan, tegen wetten aan, tegen systemen aan. Dat is lastig, dat is turbulentie. Je zou maar mensen in je bedrijf krijgen die zo doen. Je zou maar iemand in een stagiair in je bedrijf krijgen die gaat zitten chatten. Met hem. Oh, god toch. Het eerst wil je als mensen, dus, uh, dan wordt hier niet gechat totdat hij zegt, ja sorry je had gisteren een gigantisch probleem vertelde hij in de vergadering ja ik zit nou te chatten met iemand bij Berenschot die kan het oplossen ja dan chat ik niet ja de professional is ook aan het veranderen professional 2.0 dat is heel iemand anders dat is geen werknemer dat is een arbeidsgever dat is heel iets anders dus jij moet moeite doen om die bij je te houden hij wil zich ontplooien. Hij heeft iets aan expertise te melden. Dat wil hij best bij jou doen. Ook bij een ander. En ook daar. Job poppen. Is dat dus raar? Nee, helemaal niet. Ik doe toch daar waar ik het beste dat kan doen. Het is niet meer zo vanaf begin tot je 65 e Nee, ik doe het wel waar het het beste uitkomt. Dus hier zie je een aantal termen staan. Wat met mensen te maken heeft. Veranderingen van mensen. En hier komt die nieuwe media ook allemaal vandaan. Omgekeerde structuren. Systemen op zijn kop. hierarchische piramide meer als organisatiemodel. Servant leadership. Dienstbaar leiderschap. Die de organisatie draagt. In plaats van bovenaf. In de piramide zo. Van daar zitten de mensen. Nee hij staat zo. Maar dat is een prachtig beeld hè? Heel iets anders. En als je vanuit dat beeld denkt, dan snap je ook waarom nieuwe media belangrijk gaan worden. En waarom je zou kunnen gaan podcasten. Want dan kun je dat verhaal niet kwijt. Zeg je, ja, hallo, of ik nou met die hamer sta, of in die tent zit, of zo zou het doen, pa, ik zet het gewoon hier in mijn microfoon en ik zet het op die blog. Pa. Moet kijken, lees het niet, lees het niet, ook goed. Maar ik heb het even wel gezegd. He? dat fenomeen het wordt dan wat femininer het, het is, hoeft allemaal niet meer zo uh, formeel en, en, en, en, en strak en deftig en laat me in godsnaam ook een beetje ja. leuk doen gezellig gewoon uh, waarde en zingeving het zijn allemaal beroemde mensen die erachter staan die er iets over te zeggen hebben dan komen we bovenaan in die maststofpyramide. Zelfverwerkelijking, zingeving. Eigenlijk zou je de maststofpyramide niet meer zo tekenen, maar zo moeten tekenen. Want boven ze doet er nou toe voor ons. Niemand onderste. Moeten we zo neerzetten. Er zijn ook al modellen waar ik het aan gezien heb dat ze dat ook doen. Zelfverwerkelijking. We kijken het allemaal eens holistisch, in zijn geheel. In plaats van in stukjes. Zijn we allemaal gewend, hè? Wij als mensen snappen niet hoe het allemaal werkt. Hier op deze aardkloot. En willen dat wel snappen. En gaan we vervolgens allemaal uiteenrafelen. Het kleinste beetje nog kleiner nog kleiner. En dan ga ik er misschien iets van snappen. En dan komt dracht erachter dat we het nog steeds niet snappen. Dan zeg je, ja kunnen we het misschien eens een geheel bekijken. Die aarde is niet van ons. Nee, wij zijn onderdeel van het hele systeem. Van de hele aarde. Dat. Mogelijkheden in plaats van regels. Doet je het nog? Ja. En dat is ook weer dat communicatieve zelfsturing in plaats van sociale regelgeving en dan hier, waar we net ook al een discussie over die mensen die gaan harder en veranderen sneller dan de organisaties ja, een organisatie is een verzonnen iets zo opgezet muurtjes, mensen erin dat had er anders kunnen zijn maar zo hebben we het gedaan maar die mensen die daarin komen in die muurtjes in die bedrijven, die veranderen ja, ga nou het ga dat maar eens zeggen. Onderwijs moeten we veranderen. We stoppen met scholen, lokalen, docenten, vakken, boeken. Boer, dat gaat allemaal niet. Zomaar in één keer. Dat is lastig. Dus dan krijg je die turbulentie. En die mensen die gaan wel door, hoor. Dat houden zich niet tegen. Het gaat door. De muur ligt er niet meer. Wat is er niet meer. Dat ligt aan Er Zijn mensen die, die mij deze ontwikkeling? Nou, ja, dat, dat is die tussentijd van sociale regelgeving en communicatieve zelfsturing. En dan is het eigenlijk, uh, we komen dan heel snel terecht, dat is een afweermechanisme natuurlijk van, van ons als mens, komen wij terecht in vorm en angst. We durven niet los te laten en het open te gooien. Want hoe moet het dan? 80-20 regelen, hè? we zitten allemaal in 80%, dat snappen we. Die 20 komen we in direct. Zeg, oh gattig. terug. De, en dan gaan we het nog... Een stukje erger maken, namelijk nog meer regels, nog meer structuren om maar compact vast te houden. Je moet het dus echt los durven laten. Echt transparant durven te zijn. Echt open. Je weet dat je je kop stoot. Je weet dat je fouten maakt. Zo so wat? Maar dat maakt allemaal kennelijk niet. En binnen bedrijven is dat een heel lastig iets. Maar het is heel gek. Als je in die auto zit naar het bedrijf toe, ben je zo. Je hebt één stap binnen. En je bent een ander. Heel raar. Alsof je een toneelstuk opvoert. Alleen, dat is wel een verdomde lang toneelstuk. Er zitten ook geen pauzes in. Ja, tot je jezelf creëert. Sabbatical leave, burn-out. Ja, je bent met een toneelstuk bezig. Dus privézakelijk gaat natuurlijk ook dan daardoor verdwijnen. Voor mij maakt het ook niet uit wanneer ik blog. Of ik nou op de hand doe, of, of, of hier, of thuis. S'avonds, nachts. Overdag, maakt ook niet uit. Je bent zo. Je voelt dat zo. En ja, die onderstroom, dat moet je aanvoelen. Kan iedereen met nieuwe media aan de slag? Podcasts en bloggen? Nee. Je moet die onderstroom aanvoelen. Je moet dit aanvoelen. Ja, en, en dat je denkt van ja, het gaat aan Gort. Wij zijn als mensen komen wij zelf in centraal te staan dat was het natuurlijk eerst ook al maar door de initiële revolutie zijn systemen en, en machines en alles in de plaats gekomen, regels ze dus zijn weer aan het afbreken echt, met rappe vaart snap je nou waarom de financiële crisis er is gekomen dat doen wij zelf hij zetten onszelf in centraal en niet het systeem we breken het af en dan komt Einstein geleerde man en die zei, als je nou het probleem op wil lossen van een systeem, van een systeem, het probleem op lossen van een systeem, moet je niet blijven denken in een systeem wat het probleem heeft veroorzaakt. Financiële crisis. Ga dus niet in de motor van de financiële crisis zitten mogelen. Zoek het daarbuiten. Daar zit de creativiteit. Ga dus tapper echt uit en ga dan het probleem aanvliegen. Hele lastige. Maar deze heb je al vanmorgen gezien hè, bij Marco. De mens centraal. user in control. Ik vind het woordje consumer een lastige. Moet je niet meer gebruiken. Mensen die willen in zijn geheel bekeken worden. Ik ben mens. Ik kom straks nog wel een leuk plaatje van. Ze gaan het verbinden en delen. Social networks. We gaan met z'n nou allen samenwerken. En we willen er toe doen. Met elkaar. Communicatieve zelfsturing. Communicatieve zelfsturing. Het is niet het ik-tijdperk. Het ego-tijdperk. Dat is al lang voorbij. We zijn nu in het wij-tijdperk? Samen, wij samen. Gestapelde kennis. Zwermtechnologie. Zwermpjes bouwen. Wij met z'n vieren weten meer dan alleen. Laten we dat nou bij elkaar stoppen. En dan hebben we een zwerm. We hebben nou dit zwermje. Dat gaat daar uit elkaar als je dan kijkt wat daar voor kennis in zit een beetje die benadering social networks ja en we vinden het steeds belangrijk wat vindt de ander ervan social ranking je kan bij Amazon natuurlijk al lang met die boeken sterretjes geven he, dan we vakanties, zoever kun je klikken zo dan zeg je oké, okay, ik vond dit drie sterren of ik kan punten geven van 1 tot 5, 4 dat, ja, gaat steeds meer gebeuren he. gaat ook met jou zelf gebeuren van jou vinden, van jouw werk vinden. Is het erg? Nee, want dan weet je tenminste, dan moet je gewoon vragen. Op een blog en zo wordt er gewoon gevraagd: oh, wat vind je ervan? En dan komt er iets. Brrrt. Toen ik deze presentatie voorbereidde, want ik kom helemaal niet uit de zorg, zeg je, ja, ik moet toch wat links en zo hebben van die zorg. Op Twitter gevraagd, dan komt er. Ja, in no time heb je, als je het vraagt, de antwoorden. Maar je moet wel durven zeggen dat je het niet weet. Je kunt ook zeggen, ik ben de zorgprofessional. Nee, dat is niet. Je kunt zeggen, ik weet er niks van, van zorg. Ik moet wel een presentatie geven, oeps. En zeg maar, oeh, daar heb ik nou ook wel eens ooit, zeg. Die mensen gaan zich daaraan verbinden. Die snappen dat. Die hebben ook dat gevoel van, hé, hey, het is net de mens. Hé, hey, daar heb je weer de mens. In plaats van een rol. Ja, we gaan echt naar een echte dialoog toe, hè. Vroeger was het zo... Merken en lees daar instellingen, regering, eh, bedrijf, whatever, die zo communiceerden. Inrichtsverkeer. Pssst. Kregen we al van alles in de bus wat we niet wilden hebben. Gingen we stickers opplakken. Ja, nee en zo allemaal. Internet-tijdperk, gingen ze ook rechtstreeks communiceren. Websites optuigen, zet daar maar iets op, kunnen anderen het ook lezen. Allemaal nog steeds Pssst. inrichtsverkeer. En nu krijgen we het Ja, En dat is even lastig. Want die lui. Die praten hier met elkaar. Ja dat deed je op feestjes ook al. Dan zei je ook van je moet in die winkel niet kopen. Want dat is een draak van een verkoper. Hij ging er ook niet naartoe. Maar nou zet ze dat ook op internet. Dat is een draak van een de verkoper. Del, Hel, Kryptonite, case. Waarschijnlijk heeft Marco er wel een aantal laten, laten zien vanmorgen. Kryptonite bijvoorbeeld. Nou dat gebeurt hier. Ja en dan gaat het ook terug naar die merken. Of naar nou je bedrijf, of je school, of je instelling, of whatever. Je kunt dus maar beter luisteren. Hier heb je hem. Je moet dus niet denken... Ha, ik ben de dokter en dat is de patiënt. Want morgen is het net andersom. Ben ik de patiënt en zij de dokter? Oeps. Wie are not seeds, eyeballs, patiënten, end-users, customers. Lees maar. vult maar in. Nee de human beings. And our reach exceeds of our grasp. Ja, we kunnen alles online zetten. Ik kan dat hiften. een pagina zetten, no, kloot, of geweldig. Dat kan ik allemaal opzetten. En je moet daar dus mee omgaan. Als je dit googelt, klootwee manifesto. Kom je een mooi manifest tegen. Een stuk of vijf, zes pagina's. Is niet zo groot. Heel krachtig, die dat heel mooi uitlegt. Van ja, we gaan nou niet zeggen, want... Ik ga nou die rollen niet opleggen, klant... Leverancier, dokter, patiënt. Pak het nooit in zijn geheel. Stel jezelf voor hoe jij zou zijn. Dus maak het hier klant. Dan zeg je, nou als maak het hier doe ik het zo. Vervolgens als je klant zou zijn, zou je het zo helemaal niet doen. Dan zeg je, oh nee, maar hoe? Dan wil ik eigenlijk niet zo behandeld worden als klant. Maar als maak het hier ga je het wel zo voorstellen. Raar. Maak er dus gewoon één geheel van. Flutwein Manifesto. Ja, oude wereld, vooral zenden, hè push push push push push en maar zenden willen we allemaal niks van horen Doe doen er nog heel veel ja het is wel zo waar wordt de boodschap dus gemaakt misschien wel bij je doelgroep zelf bij je patiënten onder je patiënten dus het kan overal vandaan komen de informatie, de kennis het verband, de dialoog dan krijg je ook nog een hele andere generatie natuurlijk dat is ook lastig, als je deze lui uh, op de stoep krijgt, in je klas, op je spreekuur, in je bedrijf. Kijk eens wat die allemaal gaan zitten doen, Het moet allemaal snel, snel, snel, snel, snel, snel snel. Testen. hoe hebben we nou? Netwerk als lifestyle, elke plek is een leeromgeving. Niet alleen hier, beste baas, ik leer thuis nog veel meer als hier. Oh, oh. Leren is spelen. Daar wordt hier niet gespeeld. Wij zijn hier deftig en serieus bezig met belangrijke dingen in dit bedrijf. Wordt niet gespeeld. Het wordt toch wel heel belangrijk. Creativiteit, Nederland is echt een creatief land aan het worden. Dan wordt dit dus belangrijk: spelen. En niet lineair denken. Ja, ik kan er ook niet aan volgen, die komt natuurlijk ook niet uit je generatie, maar als ik naar mijn dochter kijk, ja, die, die doen dat, die kunnen dingen tegelijk. Zeg je: ja, maar dat kan toch niet? zet die pc af en je mp3 uit en weet ik wat allemaal ze doen het toch en ze kunnen het en het is gewoon de onderzoek bewezen die hersenen zitten anders in elkaar ze heeft psycholoog gewoon uitgezocht zit ze voor een tv laat ze zes programma's volgen een half uur lang worden wij gek en zeggen ho ho ho laat is iets anders. zij kunnen een half uur van zes programma's de verhaallijn vertellen ja het is, het is zo is er is niks aan te doen. Maar bedenk je ook, de generatie die er nu aankomt, die op de basisschool zit, middelbare school, school, ja, die leeft het ongeveer. Dat is de eerste generatie die volledig digitaal opgroeit. Volledig digitaal. Die worden dus geboren in de wieg met een GSM, bij wijze van spreken. Wij weten allemaal nog een tijd van toen, was het niet allemaal digitaal. Voor die generatie is alles digitaal. Online, oxygen. Online oxygen. Online als lucht. Dat is er gewoon, zoals dit licht er ook is. En dan moet jij als ouder zeggen. En nou wacht die computer uit. Offline. Online oxygen. <coughs> Offline. Snap je nou waarom ze het dan benauwd krijgen? Ik sluit echt de zuurstof af, hè? Voor een is dat zo? Mijn dochter komt, S18, die komt dan s'nachts de GSM halen. Beneden. Mooi, jij s'nachts je belt dan? Nee. Een lifeline. Naar buiten. Dat voelen zij zo. Ze gebruiken hem echt niet. Maar het moet er wel zijn. Maar dat is die generatie, hè. Die krijgen we straks allemaal spreekuren en zo. En... Ja. ja. Kijk eens hier wat de andere woorden hier staan. Leren we dit op school? Waar het om gaat. Dacht het niet, want er staan onder hier logic. Ja, dat leren we. Seriousness. Ja, dat leren we ook. Communicatie ook nog wel, maar geen meaning. Heb je gisteren, wat eh, was het ook weer, tegenleg gezien? Ging ging hierover. Tuurlijk, communicatie wel, maar meaning. Betekenis, kunnen we wel woordjes leren. En dan? Ga je ermee doen? Ja, niks. Ja, leer het dan niet. Of anders. Of. Betekenis gaat het om. Je moet iets, betekenis eruit, zingeving aan geven, want anders dan Anders gaat het niet meer werken. Nou, hier heb je een technologie als lucht. Controle over van nou, alles en nog wat hebben ze. Invulsopvoeding opvoeding is ook een mooie. Kinderen voeden ouderen op. Ja, het ja, is zo. So. Wat ik hier allemaal spannend sta te vertellen. En dan straks de vraag is: weer, maar en de pap, hoe ging het? Ja, dat is leuk joh. Maak je verhaal vertellen en waarover dan? Dan vertel ik dus: oh. Ja. Is dat alles? Is toch niet spannend? Jij zit er zo spannend over. Ja voor ons is dat spannend Zeker als je het een beetje aan wil haken Voor hen is dat niet meer spannend Zij vinden dat gewoon Dus de volgende generatie is dat gewoon Dan hoef ik deze presentatie over podcasten En zo allemaal niet meer te vertellen En over nieuwe media Want die doen dat gewoon Zelf uitzoeken, zelf achterhalen Zelf ontdekken Ja Je hebt Maarten gehoord vanmorgen Dat is ook zo iemand hè? Uitzoeken, achterhalen, ontdekken communicatieve zelfsturing plaats dat verhaal van Maarten maar eens een communicatieve zelfsturing dan zie je het voor je, het leven een bewijs hoe dat het dus anders gaat worden kun jij zeggen ja maar dat wil ik niet, dat doen we niet ik geef wel de presentatie ook aan directieteams en management teams en zo, dat is altijd hetzelfde verhaal wat ik dan terugkrijg dan zeggen ze ja maar dan gaan we hier het bedrijf niet doen hoor, bloggen we hebben verstandigere dingen te doen zeg maar weet je wat het tempo is dat de weblogs en zo bij te komen 1 per seconde zeg nog, nou nog eens dat je het niet gaat doen. Ja, wij gaan het echt niet doen. Ik dan pak je nu een microfoon, een raam open. Memo rondsturen, iedereen optrommelen, We gaan het niet doen. En dan zeggen oh, geloof dat ik het niet tegen kan houden. Nee, het gaat gewoon door. Als jij dan zegt van, ja, wij doen het niet. Ja, dan doen ze het toch. Maar dan buiten. S'avonds. Dus je kunt het niet tegenhouden. Omdat mensen dit willen. Die mensen gaan zichzelf centraal stellen. Die hebben een stem en die willen gehoord worden. Dus die gaan het op die blog zitten verschrijven en die kieskeurig in zitten vullen en die zoevers. Ja, dat doen ze. En dan wil jij het niet. Ja, oké. Okay. Dan ga je de boten missen. Je kunt maar beter zeggen, oh, ik ga ook eens lezen. Ik ga ook eens meedoen. Ja, hier staan wij, hè, de, de, de sapiens. En zet er dit eens tegenover. Ze, jee, jee. Ja, is heel iets anders lastig fantasie, continu actie verbonden samenwerken, niet in de volgorde kom jij aan met agenda punt 6, 7, 8, 9, en werkinstructie 735 ja ze willen het toch liever zo lastig verhaal ja en we willen transparantie hè? vertelde Maarten vanmorgen ook willen we wel Verbeterde behandeling door ongevraagde hulp. Ja. Graag. Dat gaf steun die transparantie. En nu hebben we allemaal zoiets van... Transparant, open. Buuh. Het lijkt net of ik in mijn onderbroek moet laten zakken. Ja, dat is een hele ander mechanisme dus. Een hele andere ja, interpretatie van jouw zijn. Hoe dat je daarmee omgaat. Hoe je ermee om durft te gaan. Hoe ver durf jij het los te laten. Hoe ver durf je open te stellen? Ja, het is voor mij ook elke keer weer een worsteling, hoor. De volgende generatie is dat allemaal niet meer. Maar voor ons is dat een worsteling. Voor mij net zo goed. Denk nou niet dat ik dus nooit zit van, oh my god. Nee, nee, nee, echt niet. Nee, ik, ik vind het al verschrikkelijk om zo'n presentatie te geven. Ik ga liever achter het internet zitten om een blogposting te schrijven. Dus die worsteling is ook heel normaal. Dat is die transformatie. Daarom zit ook in die tussentijd, sociale regel, communicatieve zelfsturing, zit er tussenin. Dus die worsteling, die kun je ook volgen en vormgeven. En daarom gaan mensen ook bloggen. Geven ze namelijk hun eigen transformatie, geven ze vorm. Of ze zeggen dat in een microfoon of voor een camera, een videopodcast. En ze laten dat aan anderen zien, delen dat met anderen. Daarom doet Maarten dat natuurlijk ook. Want je zit natuurlijk hetzelfde mechanisme: van goh, wat doet dat allemaal met mij? En met die ongevraagde hulp en niet alleen zijn en steun die ik krijg. Hoe werkt dat nou? Oeh, dat, is niet, dat is niet verzonnen, dat is niet bedacht. zowel. er komt een nieuwe generatie aan. Een ja, nieuwe generatie met veel ADHD? Ja, lijkt het wel op. Ja, hyper. hyper. Ja, ik denk ook dat dat wordt dadelijk misschien een standaard vorm van zij. Ja, hyper. Ik weet niet of je daar zo blij mee. Uh... Nou, wij niet. Nee. Maar, maar zij? Zij. Voor hun is het gewoon. Is het Zij zijn zo. Op nee, hoeft niet. Want denk aan stapel, stapelende kennis, gestapelde kennis. Zij weten meer. van heel veel onderzoek. Ik kijk maar even naar mijn, naar mijn dochter die zat profielwerkstuk voor de havo te maken. Op een gegeven moment was ze klaar, 80 pagina's. de havo 5, 80 pagina's. Een onderzoek gedaan. Zo, hoe kom je aan de onderzoek? En met die resultaten zo. Ja, dat heb ik online gemaakt. Waar heb je dat uh, het programma dat dan vandaan? Ja, dat kun je vinden als je googelt op uh, uh, online enquêtes. Ik had drie programma's gevonden. Ik heb er twee uitgeprobeerd, want die andere werkte niet. En die ene was hartstikke goed. Heb ik daar mijn vragen in gezet met de antwoorden. En dan heb ik vier mijn hives naar al mijn 323 vrienden gestuurd. En dan kreeg ik de antwoorden van terug. Kijk maar, dit zijn de grafiekjes. Ja. Is dat oppervlakkig? Je kunt het noemen wat je wil. Ik stond er hier wel van te kijken. Zo. Wow ja, mooi dus zo werkt dat dus, en dat vinden ze ook niet spannend dat hoort er dan bij zo doen ze dat een presentatie voorbereiden, want dan moeten ze dus ook een presentatie doen van het profielwerkstuk dat breiden ze online voor met elkaar gaat op en neer zie het hier, zie het daar komt je op en neer Google Docs erbij, samenwerken erin hé, hey, schiet niet op He, sturen ze elkaar weer mailtjes schiet ze dus op, zijn ze met 4-5 man tegelijk bezig en als je dan gaat kijken, dan is het gewoon, gewoon af. Is dat oppervlakkig? Ja, misschien. Ik vind het mooi. Ik, ik. Ja, we gaan allemaal online. Ja, dat snap ik maar een uurtje of wat uur per Ja, precies. Dat is ook onze vraag. Maar de belangrijkste drie trends zijn superconnected. Always on. User in control. Always on, gaan we echt naartoe. doen. En wat er voor een device wordt... Ja, we hebben nou allemaal uh, allerlei verschillende dingetjes hier liggen en in de zakken... En uh, helemaal behangen met devices waarover alles op binnenkomt. Ja, dat is lastig. Er komt een device waarin dat dus mee kan. Wat dat wordt, weten we niet. Kunnen we het al bedenken? Ook niet. Zelfs in de middeleeuwen ook geen auto konden maken, want het woord auto was er nog niet. Of andersom. Dus, er komt een device aan waar daarbij kan... Of dat nou een mentale gesteldheid is of een, of een ding. Een soort personal navigator. En als je dat mechanisme ook weer omdraait, hè, ook met het omkeersmechanisme. Nou moeten wij al onze gegevens. brengen naar iets, ingeven, en dan is het daar. Draait het mechanisme eens om, en die zijn er al wel, die applicaties. waarin de gegevens bij jou zijn, in een digitaal kluisje. en jij geeft gewoon de rechten wie iets op mag komen halen. Meneer de Rabobank, ik log niet bij jou in met, met mijn pasje en zo. Nee, je komt mij bij mij halen. Ik hoef niet, ik, dus, het is toch mijn rekening, mijn geld. Ik moet er bij jou gaan kijken. Hallo, draai het eens om. Ik ja, kom met mij maar kijken. Hoeveel geld ik daarop heb staan. En er iets mee wil. En dan gaan al die mechanismes gaan zo. Belasting begint ook al een beetje op die, die, die, die, die fiets te werken. Dat is wel heel lastig, want dat heeft natuurlijk alles te maken met veiligheid, beveiliging en noem maar op. Dat gaat natuurlijk wel aan toe. En dat wordt natuurlijk wel een stuk makkelijker. Want dan heb jij een online presence. Beheer jij zelf, Heb je bij je... Altijd een andere haken aan. En jij bepaalt wat er vertrekt. En jij bepaalt wat er binnenkomt. RSS, webfeeds, andere informatie, communicatie. Dat. Maar ja, ons komt boven wat nu. Moet je er nooit iets mee. Ja. Wat je op zijn minst moet, moet niks. Is een strategie bepalen denk daarover na wil je hier iets mee of niet als je dan nee zegt heb je een strategie bepaald maar heb je erover nagedacht in ieder geval luisteren de, de kryptonite en de del hell case zijn daar voorbeelden van waarin het gewoon fout kan gaan met jouw merk met jouw naam met jouw reputatie met jouw imago, omdat jij het niet in de gaten hebt en er zijn allemaal gratis tools voor kun je altijd bijhouden? komt automatisch binnen, waarin jij ziet wat er over jou op het internet gesproken wordt. Op mijn naam op de hand van expieren en op de hand. Kijk automatisch dingen binnen. Zodra er iemand ergens hand roept over de hele wereld online, heb ik het ook. Zie ik het. en kan ik iets meer als ik wil. Nog mooier is natuurlijk het meedoen. Het start van de conversatie. Bijvoorbeeld gewoon te gaan webloggen. Podcasten. Dus connect Wat is het dan eigenlijk? Dat podcast en videocast en zo. Nou, Web 2.0 wordt eigenlijk een beetje zo gedefinieerd: hè, dat we van statische webpagina's afgaan. En we gaan naar dynamische webpagina's. Er gebeurt dus van alles op. Geen tekst meer wat je leest, maar er staat van alles op waar je wat beweegt, waar jij op knopjes kunt klikken, video's kunt draaien, foto's kunt bekijken, presentaties, noem maar op. Van alles gebeurt daarop. ...en ze zijn, en dat is ook een hele belangrijke... ...heel essentiële bij Web 2.0... ...is nou dat ze te delen zijn. Ik kan die pagina van jou... ...waar ik dan op kom, ...die kan ik doorsturen naar anderen. Die kan ik boekmaken. Opslaan. Die kan ik oppakken. Die code. En naar mijn weblog gaan. En dan plak ik hem daarin. En staat jouw pagina, jouw dingetje... staat op in mijn weblog. Zoals ik net mijn slideshare liet zien. Die presentatie van mij staat bij slideshare... Ik kan die pagina gewoon oppakken en bij mij erin plakken. Dan heb ik die presentatie daar. Het moet dus te delen zijn. Dat is Web 2.0. Wat is dan Health 2.0? Dat is Mark Harker, dat is een student die daar heel veel mee doet. Die heeft een beetje dit verzonnen. Een beetje gangbare uh, definitie ervan, die veel gebruikt wordt. Ze heeft natuurlijk alles te maken met empowerment. Van het publiek, van de patiënten, de providers, de suppliers, researchers. En dat ook nog door samen te gaan werken, te participeren. Apple Mediation, sterretje erbij, kan daarop klikken en dan krijg ik informatie. Dus dat kon je ook al vinden. Dat wil zeggen alles wat ertussen zit. Dus Maarten die inderdaad zijn informatie elders vandaan haalt, als van de reguliere kanalen. Er komen schakels tussen. Zoever, die laat zien welke vakanties goed zijn. He, dat is Apple Mediation. En feedback en Transparency. En er zijn dus ook nog interacties die value-enabled zijn. Dat is Health 2.0, dat is nogal wat, hè? Het is niet statisch te samenwerken. Het lijkt ook wel weer die communicatieve zelfsturing hier. Communicatie, mensen gaan zelf dingen doen. We gaan samenwerken, we stapelen kennis. We zoeken de interactie, we bouwen zwermpjes. Om dingen uit te zoeken en te bepalen. En we gaan vooral niet in ons kokon zitten van wij weten het. En zo is het. Dat doen we vooral niet. Wat is dan een podcast? Eigenlijk heel simpel. Het is gewoon audio of video. Meer is het niet. Er wordt heel geleerd over gedaan. Het is gewoon audio. Maar. Je zou kunnen zeggen. Oh, daar heb je een bedrietje van een of ander liedje. Is dat dan een podcast? Nee. Er hoort nog iets bij. Je moet het kunnen downloaden via syndication. Deftig woord. Syndication. Syndicate wil zeggen verspreiding, RSS. Oftewel, je moet je erop kunnen abonneren. Het moet mij, bij mij vanzelf binnenkomen als ik me daarop abonneer. Dus stel, iemand wil mijn weblog lezen. Normaal gesproken moet je naar die site toe gaan en gaan lezen en zeggen: Even kijken of Hand iets nieuws geschreven heeft. Even kijken of de hogeschool iets nieuws heeft. En dan ga je tien keer ga je van niks, honderd keer van niks en één keer vind je iets nieuws. Dat mechanisme wordt omgedraaid. Oftewel, Laat mij maar weten als er iets nieuws is. Ik abonneer me op die weblog. En de, het komt automatisch binnen. Dus hier zit de weblog. Daar zit jij. Normaal gesproken ging jij kijken. Meerdere keren voor niks. Want er is niks veranderd. En nou zit jij hier. En hier die weblog. En ik schrijf iets. En dan wordt het automatisch een signetje gegeven aan jou. Ik heb iets nieuws geschreven. Dus er komt niet niks kun je ook bepalen van, hé, hey, dat is interessant om te lezen, ga ik lezen. Is het niet interessant om te lezen, blijf ik weg. Dat noemen ze dus RSS. Dat hele mechanisme. Is dat ingewikkeld? Ja, wat eronder zit wel, technisch gezien. Ik weet het ook niet. Maar dat doet die weblogsoftware software en, zo, en die podcast, dingetjes, doet dat automatisch voor jou. Als ik op een, een bericht maak in die weblog, dat zult het straks wel zien, dan maak ik die en dan automatisch wordt die RSS gemaakt. Ik zie er helemaal niks van. Dus zo ik op save druk of publiceer... dan wordt er... ping naar de andere kant gegeven. En dan die andere kant die erop geabonneerd is... die ziet dan zijn tellertje... van 0 op 1 springen. En ziet ook het bericht. En kan het ook lezen. En bij een podcast is dat dan dus zo... dat er dan ook een linkje in zit... naar die audio of die video. Die krijgt je dus ook automatisch. Omdat hij zelf gekozen heeft... om zich op te abonneren. Het is, ik zit niet te pushen... Honderden mensen die podcast sturen. Of die video. Nee. Zij bepalen zelf. Dat ze die podcast of video willen volgen. Abonneren zich daarop. De iTunes store. iTunes store is daar een perfect voorbeeld van. Heel die store is daar vol van. Van iTunes. Daar kun je allemaal op abonneren. Sommige dingen kun je ook gewoon kopen. Maar heel veel is ook gewoon gratis. Dan kun jij abonneren zeggen. En dan ben je geabonneerd. En dan zie je een lijstje. En dan staat het keurig achter ophalen. En dan beslis je zelf of je iets ophaalt. En komt er weer eens nieuws bij? Komt hij in het lijstje erbij? Vijf minuten? Ik dacht het tot drie uur al. Nee, dat komt zo drie uur. Och, dat is eigenlijk niet het Video-podcast is eigenlijk het hele verhaal met video. Ik ga snel wat dingetjes laten zien. Want anders zou dat jammer zijn. Nou, de weblog, waarom zou je dat eens beginnen? Het is dus eigenlijk een beetje het verhaal van... Waarom wil je überhaupt gaan bloggen? He, expert wil je worden. He, je wil misschien wel je relatie met je klanten of de media. Het is eigenlijk allemaal waarom de hand besloten heeft om mij aan te nemen. En waarom je zelf dus ook dat zou kunnen doen in jouw instelling of jouw bedrijf. of jouw... He, Je zou dat iemand kunnen laten doen. Je moet niet de fout gaan maken om te zeggen van... Ja, we gaan morgen gaan met z'n allen bloggen. Of jij gaat bloggen vanaf morgen. Vergeet het. Gaat niet. Je moet dus mensen zoeken die het al doen. Want die zijn er meer als je ergens hebt. Mensen die al op huis zitten en op Twitter. En al bloggen. En die moet je pakken. En die moet je kijken of ze, dat ze iets willen doen. Dat moet dus vanuit passie daarmee uh, gehandeld worden. Uh, dus niet een opgelegd, uh, opgelegde taak. Vanuit passie. Werving. Ik ben via Twitter aan, een ba aan deze baan gekomen. Was geen vacature. Het was geen advertentie. Ze zag er niemand. Tot erop je bij elkaar komt via het online. En dan denk je, gebeurt het ook in die snelheid. Dus je kunt dat dus ook zelfs als wervingselectie gebruiken. Voordelen van podcasten. Het is niet plaatsgebonden. Niet tijdgebonden. Niet systeemgebonden. Allemaal hartstikke makkelijk natuurlijk. En daar heb je die RSS ook weer staan. Namelijk spreiden daarvan. Nou, die praktijk slaan we even over. Ik zal wel wat voorbeelden laten zien. Als u dat doet. Kan ik u zo even een vraag stellen? Natuurlijk. Nou, je hebt nu dat de Store. Ja. We ik nog een beetje afvraag, weet je of... Want het is heel interessant als je daarin wordt opgenomen. Dat is gewoon heel goed Hoe is dat mogelijk? Hoe kan ja. je ja. worden opgenomen in die... Zit bij de de, de, de, want ik zit daar ook gewoon in dan kun je dus gewoon in je RSS-feed kun je daarin instoppen als systeembeheerder, je hoeft nog een systeembeheerder te zijn als gebruiker, en dan wordt hij dus gevonden even kijken of ik hem kan zien kijk of het zo werkt hoor Verbinding maar met de iTunes Store. Nou, dan zie je dat ik er dus drie keer in zit. Met de podcast, met de videoblog en met de Han-blog. En dan zie je hier dus ook het mechanisme. Hier kun je dan op abonneren. Staat hier ook, hè, abonneer. Gratis. Dus er zijn er zo ook verschillende voor... Oh, wacht. Voor uh, medische zaken, die wil ik even laten zien. Hier heb je bijvoorbeeld een podcast... This is Thomas White of Business Matters. We're pleased to offer you this interview for one of our recent broadcasts. We hope you enjoy it. u dokter. Dr. in New York City Dr. Parkinson is een voorbeeld ervan die heeft het gewoon met zo'n microfoon opgenomen of met zo'n ding zoals ik hier heb, zo'n voice recordje en zet dat vervolgens een online. Bijvoorbeeld uh, even kijken. Hier iets kan vinden. Kijk eens hoeveel films dat er zijn. Er, zijn dus, er is zoveel als je gaat zoeken op, uh, op medische zaken en op zorgrelevante zaken. Voor podcasts en screencasts. Ja, dan word je echt heel blij van. Ik heb er hier dus ook verschillende staan. Die kun je dus allemaal nog vinden in die presentatie. Kun je op klikken, kun je zelf nog gaan kijken. van wat doet dat dan allemaal? Kijk eens allemaal weer medisch gerelateerde podcasts. videopodcast podcast. Je ziet hier ook weer het fenomeen waar we het al over hebben. iTunes hier staan, RSS hier eronder staan. ik kan het boekmarken dus dit kan ik delen, ik kan het gewoon oppakken doorsturen, ergens anders neerzetten hoe heeft hij dat gemaakt? tja, misschien wel met zo'n ding dit is gewoon een, dit is een cameraatje kost 90 euro dan kun je dat al mee doen je zet de dingen aan en je ziet uh, dat hij iets op kan nemen er zit een uh, usb ding onder stopt zo in je pc hij staat het programmaatje op en zegt zal ik het naar youtube uploaden? Ja, dan wil je YouTube gegevens en het gaat naar YouTube Klaar En in YouTube heb je weer zo'n code Dan plak jij hem weer in je blog That's it Meer is het ook niet En omdat ik dan in die blog plak Komt hij dus automatisch Omdat ik in iTunes zit In die iTunes terecht En mensen die dus een iPod hebben Die zetten zijn ding in die houwer Staat iTunes op En ze zijn nog mee geabonneerd Staat automatisch hier dat filmpje op of, de, of die audio Meer is het dus ook niet Je moet je dus bij podcasts niet voorstellen Dat er allemaal ingewikkelde verhalen zijn En dat het moeilijke zaken zijn Deze configuratie, dit sluit ik gewoon aan Als op een USB-poort Deze microfoon, 80 euro Dit klopt op een tientje Voor 100 euro heb je dit Nou, hoe kun je dit maken? Heel snel laten zien Ik ga dit maar even afzetten Ik heb Audacity Gratis software, kun je zo downloaden. Wat doe ik? Ja, ik wil opnemen. Ik heb ook niet veel verstand, want ik druk op de opnameknop. Ik ga hier naar die microfoon toe en ik eh, ga hier wat in staan te praten. Zoals in, dan ga ik even een podcast maken. Ik ga hier naar die microfoon toe en ik eh, ga hier wat in staan te praten. Zoals in, dan ga ik even een podcast maken. Nou, en ik zeg dan... Eh, Exporteren. Ja, maak er maar een mp3'tje van. Lijkt me wel handig. Podcast. Save. Oh, dan kan ik hier ook nog mijn artiestennaam. Nou, dat wil je natuurlijk dan. Zet je dan je eigen naam, je zorginstelling, whatever dat je er neerzet. Dat bepaalt weer of je gevonden wordt. Ja, je, je kunt de titel neergeven van de, de dokter spreekt tegen de patiënt. Als titel, whatever. Wat jij daarin vult, wordt straks gevonden. En, en je slaat hem op. Nou, dan ga je naar, even kijken. Als ik mij als open heb staan, naar je blogtool. Hier heb ik een, een bericht gemaakt. Ik heb hem al morgen even voorbereid. Nou, zo maak ik een weblog, meer is het niet. Dus ik kan daar gewoon in tikken wat ik wil hier. Zo. Opladen. Beladeren. Zal best bij zorg iets zijn. Even kijken, die is het niet. Oh, wacht. Uh, podcast of zo. Ik weet al niet meer waar ik hem laat heb. Maar ik pak het deze maar even. Maakt niet zo uit. Het is maar voor het idee. Hij knutselt wat, hij doet wat. Misschien is deze te groot. Ik zal een kleinere pakken. Kijk ook een kleinere kan vinden. Dus je moet iemand zien te vinden die dit ook leuk vindt om te doen. Allemaal zo, hè? Dit, dit is spielerij. Hè? Apple gaat wel eens extreem makkelijk. Ja? Ja, dat je alles gewoon uit de doos. Ja, Huppakee, een... Klaar, Ja, hier moet je nog wat zoeken en vinden en ja. converteren. En... Ja, dat is nade van uh, Windows en PC. Ja, daar ben ik met je eens. Oké, waar heb ik hem nou eigenlijk opgeslagen? Exporteren acute zorg podcast ah, bij de A Hans oh. acute zorg podcast podcast opladen nou hij zet dat dus nu als uh, op die blog voor mij ja of bij uh... oh is je al dan zeg ik van, laat me maar eens zien die HTML, hartstikke ingewikkeld. Ik weet ook niet wat het allemaal is. Hier staat dan iets. Dan zeg ik, nou, dat moet ik kopiëren. Dan ga ik hier naartoe. Dan zeg ik daar maar neer. dan zeg ik van, nou, opslaan. gaan we eens dus even kijken of die er al is ga eens bekijken. Oh, ik heb hem niet op publiceren staan, denk ik. Ongepubliceerd, zie je. Dus je kunt ook dingen gewoon voorbereiden, van tevoren. In de tijd ook nog gepland. Maar ik wil hem dus echt op het internet hebben. Bericht bekijken. Oh, hier heb je hem. Aan knop. Ik ga hier naar die microfoon toe en ik eh, ga hier wat in staan te praten. Zoals in. nou ga ik even een podcast maken. Nou, meer is het niet. Aan knop. Oh. Ik ga hier naar die microfoon ja, toe, die ja, toe. Ja, Hans. ja, ja Hans. Stil er maar. Eens kijken of hier al, al tussen gekomen is. Wie uh, je kan zien, Podcast. We vernieuwen. Nee, dat duurt even. Na verloop tijd, het duurt een minuut of vijf. Hij is nog iets te lang voor, want staan allemaal al uh, time-out en zo. Komt hij daar in het lijstje, komt hij daarbij te staan. En mensen die dus geabonneerd zijn op die podcast, die krijgen hem daar dus dan gewoon in en kunnen hem dan vervolgens afspelen. Dus dat is het, eigenlijk het distributiekanaal. Even kijken. Tot slot. Of ik nog iets kan vinden. Ik heb nog, ook nog een screencast erop staan op die presentatie. Dus kun je ook gewoon aanklikken. Er staat allemaal, ik zal ook zeggen waar... Uh, Kijk, hier heb je wat je voor nodig hebt. Voorbeelden van iTunes. Een screencast? Een screencast is van je scherm. Dus als ik dit zou willen laten zien... dan kan ik de screencast aanzetten... en dan neemt hij gewoon een opname van het scherm. Eigenlijk hetzelfde dus. Je hoeft dan op knop te drukken... en je zegt van nou, bewaar hem maar voor de iPod. Zit in het lijstje erbij. Bewaar hem, slaat je hem op voor de iPod. Doe je hetzelfde, zet je hem op die blog. Op dat moment hebben ze een screencast... Hier hebben ook nog allerlei overzichten van medische podcasts en screencasts die er allemaal zijn. kun je ook naar hartelust mee experimenteren. En natuurlijk wordt acutezorg.nl, dat wordt dadelijk ook het middel en het mechanisme om dat mogelijk te maken voor mensen die dus uh, podcasts en videoblogs en dergelijke gaan maken. En daar zul je ook dat soort spul gaan vinden en hoe dat gemaakt moet gaan worden en dergelijke. Die presentatie staat online, ik zal daar ook wel het adres geven, kun je het ook zien. Die mag gewoon verspreid worden, mag gewoon gedeeld worden. Dat is ook eigenlijk ook weer een beetje hetzelfde als met nieuwe media is het? delen, delen, delen, delen, delen. Hou het niet voor jezelf. Deel die kennis. En dan is dit het adres slideshare.net hans mestrum. Daar staat dus uh, de presentatie in zijn geheel met de links en al uh, erbij. En dan dank ik jullie voor uh, de aandacht.